Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Me. Goedemorgen Zandvoort. I will fly a yellow paper sun in your sky. When the wind is high. And though it is high stars in your heaven if there are no stars if there are no stars all of these and seven wonders more will En terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort, tweede deel vanuit uh, Hotel Hoogland. En uh, ja, we hebben heel wat muziek gehad. Met dank aan Thomas de Jong, die nu inmiddels uh, naar de studio gaat... voor het uh, programma vanaf 12 uur. Tegenover ons, Astrid van der Veld, Michael Demmers. Goedemorgen. De lange Zandvoort. Ja. Mooi, we gaan het dus hebben over politiek. Dat betekent dat uh, ja, wij wat vragen voor jullie hebben. En met name wat visies uh, <laughs> over Zandvoort. Dat uh, gaat zeker lukken met jullie. Dus uh, ja, laten we eens even beginnen. We hebben natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Dat is eigenlijk het idee van... Meen je dat nou? Ja, en die komen eraan. Ja. Oh? Ja, dat is goed hè? <laughs> Ja, maar goed, omdat dat eraan komt uh, in het voorjaar uh, hebben we bij CFM het idee gehad om daar vroeg mee te beginnen. En uh, vooral ook reacties vanuit uh, het publiek te proberen te krijgen. Zodat we uh, ja, ja, een echt goede discussie kunnen krijgen ja. over de issues die echt in zandvoort spelen bij de mensen. Natuurlijk ja. is binnen politiek altijd heel veel gepraat over financiën en over, ja, over wat gaan we doen met de gemeente, maar het gaat voor ons eigenlijk nu erom van hoe kijken de mensen nu aan tegen omgevingsantwoord en wat gebeurt er en wat raakt hun nu? Nou, daar wilden we over gaan praten met jullie. Ja. Nou, gezellig. Kijken naar jullie, uh, jullie plannen in uh, jullie verkiezingsprogramma. Ja. Is, is er al een verkiezingsprogramma? Nee, het programma is uh, in zover, uh, het zit bij ons in het hoofd. Oké. Okay. En uh, wij, wij moeten dat gewoon nog met de leden gaan bespreken en bewerken. Ja. Dat, uh, maar dat, dat komt goed. We hebben aankomende maandag. Bij deze wil ik ook mensen oproepen. Het is een openbare bijeenkomst. Mm -hmm. In het Rode Kruisgebouwtje. Om half acht, de inloop om acht uur, willen we gaan starten. En ja, dan willen we eigenlijk wat jullie nu ook willen. Weten wat de mensen willen. Ja. Ja. Ja. Wat dan leeft. Het is natuurlijk een moeilijke tijd hè. Ik bedoel, voor bezuinigingen kom je bijna in iedere regel ja. tegen tegenwoordig. Ja. Ja. En, ja. En, en zijn maar het moet ja. ook heel veel gebeuren. Ja. Ja. En zijn er speerpunten? Hebben jullie speciale speerpunten? Ja, die hebben wel, wel wat speerpunten. ja. ja? ja? ja. Lang, dus of, mag nou je daar iets over zeggen al? Ja, of, of? ik mag ja. het uh, ja, staat ook op de website van GBZ, GBZ.nu. Okay. Uh, en ja. op Facebook een aantal zaken. Uh, de speerpunten zijn eigenlijk... Het, het allerbelangrijkste speerpunt is een goed openbaar bestuur. Dus of, of je nou linksaf of rechtsaf wil... of uh, eroverheen of eronder door... Uh, moet beginnen met een goed openbaar bestuur... met de juiste procedures en de juiste aanvliegen van uh, de problemen. De politiek gaat eigenlijk over... Problemen oplossen. En hoe doe je dat? Nou, De trend is de laatste tien jaar dat je dat samen met de inwoners moet doen, met de belastingbetalers. Vandaar dat wij ook heel erg trots zijn naar de enige vertraging dat we een participatienota aangenomen is en een participatieverordening. Mm -hmm. Het uh, verschil is eigenlijk dat uh, met, uh, met vroeger, dat per partij is het allemaal hiërarchisch geregeld. Vroeger was dat zo. En eh, niemand ging buiten de burgers, die gingen niet buiten hun eigen partij op. En nu is het allemaal horizontaal, maakt niet uit wat voor partij je bent. We zijn horizontaal bezig met overleggen... en met uh, wat de mensen willen in de wijken. Um, en, correctie? Zo zou het moeten zijn. Zo zou het moeten ja. zijn. Maar ja, ja, maar spraak... dat gebeurt ook niet. Nee. Nee. Nee. hier is het toch een beetje zo van top-down. Ja. Uh, ja. uh, wij, uh, wij als uh, gemeentebestuur of uh, het ambtelijk apparaat... Ja. wij maken dat uit, dit is de regels en u moet dat doen. Nou, die tijden zijn een beetje vervolgd. Ja. Ja, spraakstuk... dat, is dus, dat is dus een, een van de speerpunten okay. van uh, GBZ. Ja. Ja. Het andere speerpunt is dat um, andere partijen uh, vaak in hun verkiezingsprogramma... allemaal algemeenheden hebben neergezet. Mm -hmm. Ouderzorg moet beter, er moeten starterswoningen komen. Uh, het moet de leefbaarheid, uh, moet groen, rustig, netjes en schoon zijn. Ja, en, dat kun je overal toepassen eigenlijk. altijd overal. Weer terug, ja. Ja. Wij willen juist uh, de, de, de, de specifieke problemen oplossen, zeker... Um, weg aanwijzen van, dat willen wij zo. Watertoren, ja. watertoren Watertorenplein, dat ja. willen wij. Ja. Wij willen een, een wijziging in het bestemmingsplan, dat het Watertorenplein en het Watertoren één bestemmingsplan is, en dat de footprint veranderd wordt, en dat er een prijsvraag komt, hier in Zandvoort, onder iedereen, van, wat willen u met de Watertoren, Dan gaan we dat doen. Ja. Maar ja. nou, dan betrek je wel heel de gezer direct ja, in de, direct, de ja. he, in ja. Ja. Wat wilt u nou precies met ja. het museum? Daar hebben we een plan voor gemaakt hoe dat zou kunnen, hoe dat zou moeten, met een onderzoeksvoorstel erbij. Waar de gemeente geld bespaart en waarbij de publieke maatschappelijke functie ook in historische zin voor alle verenigingen aanwezig blijft. Dus als... En de krocht ook. De krocht zit er dan ook bij, neem ja. ik de, nou ja, de krocht moet behouden blijven. Ja, We gaan niet nog op. een keer iets wegdoen wat, wat goed functioneert. Nee, dat is uh, een gekke Even terug naar het goed openbaar bestuur, wat jij zegt, hè? als ja. een van de belangrijkste issues. Dan lees ik als burger, in de ineens in de krant, dat de ambtenaren naar Haarlem gaan. Zeker, er wordt allerlei werk uitbesteed. Ja, dat Haarlem. lazen wij ook in ineens in de krant. Ja. Maar dat hoor je dan ineens. En eigenlijk komt dat ook als de onderslag bij Helderen hemel ja. Bij een heleboel mensen. Ja, dat kwam, aan, dat kwam eigenlijk omdat uh, de burgemeester van Haarlem iets wat voor zijn beurt had gepraat. Okay. Ja. En wij hebben ja. er al een aantal schriftelijke en mondelingen vragen over gesteld laatste jaar. En toen hebben wij een studie gedaan naar allerlei samenwerkingsmodellen die in Nederland bestaan. Hm. Ja. En uh, als het zo blijft dat Heemstede en Bloemendaal inderdaad niet willen... Uh, dat wij dan min of meer uh, de richting Haarlem uh, gaan en uh, die, uh, de burgemeester dat is de portefeuillehouder van het verhaal ja. uh, die uh, uh, heeft een stuurgroep opgericht uh, en die is in gesprek gegaan met Haarlem, ook met het ambtelijk apparaat met ons ambtelijk apparaat en dat ambtelijk apparaat en uh, ze, is één keer, ze zijn één keer bij elkaar geweest. En daar is nu een, nota, een, een, een uitgangspunten document gemaakt. Uh, wat als mededeling naar de raad komt. En daar staan een aantal afspraken in. Ja, en een aantal afspraken zijn wij het niet mee eens. Maar het staat niet op de agenda. Nee, het, het uh, dus is niet alleen dat het niet op de agenda staat. Maar het is ook zeg maar... Onder het mom van, uh, nou ja, dit en dat is er op raadsnet geplaatst. Ja. Ja. Zo wordt het even ja, ja, ja. gebracht. Ja. Maar, ja, maar in wezen het is het is meer of meer al besloten. Het wordt maandag de 16e getekend. Ja. Ja. Ja, echt waar? Dus wij gaan zeker proberen om dit uh, aankomende dinsdag op de agenda te hebben. Als we als leken even ernaar kijken. We hebben een raadhuis, een mooi historisch ja. raadhuis. Ja. Met een ja. aanbouw eraan, ja. om ja. daar iedereen te laten werken. Ja. Wat gaan we daarmee doen dan? Ja, ja kijk, dat is nou het punt. Dat is precies ons punt. Want dat staat dan half leeg. staat bijvoorbeeld... In de, in dat, uh, uh, de, je hebt een, een intentieverklaring mm -hmm. en er staat even zo onder afspraken. Mm -hmm. En een van die afspraken staat in het is niet uit te sluiten dat hier alleen maar overblijft een burgemeester, een secretaris, een raad, een paar wethouders en een frontoffice. Nou, ja. dan oh, moet je maar wat, dan nogmaals, moet je. Maar nogmaals, wat da, gaan we da, dan doen je, met dat hele grote gebouw? Dan, dan ja. moet je niet, uh, ja. dat moet je niet neerzetten, want dat willen wij niet. Wij willen wel samenwerken, maar dan met een preferent partnerschap. Dat betekent dat als uh, wij, waar, waar wij goed in zijn, dat zou bijvoorbeeld uh, kunnen zijn. Uh, of parkeerhandhaving, of hmm. horeca en toerisme. of. Uh, ruimteordening dat wij preferent partner zijn uh, voor Haarlem en Zandvoort mm -hmm. om één beleidsveld of twee hier te doen in dit huis want er blijven de mensen in zitten. Ja, ja tuurlijk. Maar zo, zoals het, ze sluiten niet uit dat het zo loopt, dat er dus niet, bijna niks meer zit. En dan heb je het volgende verhaal, dat is ook in, de in dat uitgangspunten ding, in die verklaring, staat in dat alle frictiekosten, gebouwen en personeel, komen voor rekening verzand voor. Zandvoort. Oh. Nou, die risico's dat het gebouw leeg staat en dat wij uh, mensen moeten reïntegreren of uh, herplaatsen, ja. wat met veel kosten ge te gepaard gaat... Ja. Dat wij dat moeten betalen. Dus dat gaat geld kosten. Ja, dat is. Ja, maar dan dat, dan gaat het eigenlijk, dan dekt de vlag de lading niet meer. Want nee. er staat samenwerken. Dus dan moet je samen de frictiekosten betalen. En dan moet je samen uh, zorgen dat het die transitie uh, voordeel brengt voor de gemeente, zowel in Haarlem als in Zandvoort. Nou, dat kunnen we dan niet helemaal uh, uitdestilleren. Er staat ook heel veel uh, het woord Nader overleg staat daarin. Nou ja. Dus ja, dan, dan wordt het een beetje, een beetje vagerig. En uh, nou ja, wij vinden dat, uh, de, vooral economische, in economische zin, dat als er 110 mensen werken bijvoorbeeld in het gemeentehuis, die gaan ook allemaal boodschappen doen. Die gaan ook naar de markt. Die betalen af en toe ook parkeergeld. Die zitten ook een kopje koffie drinken in de strandbedrijf. Ja. En wat moet je met dat gebouw? Nee. Nou, Je dan kan er nou wel bij. mee. Er als... staat bovendien al zoveel onroerend ja. goed leeg. Dat brengt ja. Ja, uh, toch niks op Dat is feestzaal of ja, zo. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja. Dat <laughs> zou je kunnen doen. Dat maar. zou dan kunnen. Het, het mooiste is natuurlijk... we hebben ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten... met uh, regionaal. Hè, de VRK bijvoorbeeld. Ja. De ja. kennen veiligheidsregio Kennemerland. En zometeen bouwen en wonen en toezicht. Dat wordt ook regionaal geregeld... via de regionale uitvoeringsdienst. Ja. Ja. nou Het zou zomaar kunnen dat wij zeggen... van Weet je wat, de regionale uitvoeringsdienst, uh, die komt in dat gebouw te zitten. Ja, maar de als... VHK is al, dat weet ik dan ja, die toevallig, hebben al, al heel erg bezig. Die, die hebben al mooie gebouwen. Die, die ja. hebben een pand in Hoofddorp waar ze ja. al grotendeels ja. uitgaan. Ja. Maar ik noem maar een voorbeeld. Gaan in Haarlem centraliseren, ja. dus ja. ja. Maar wij kunnen de risico's van het, uh, dat die mensen, en de, uh, de schade die we dan leiden, dat noemen ze dan de frictiekosten, ja. bij het ja. leegstaan van een gebouw. Ja, ja dan... Uh, dat, die kan je niet overzien. Dus dan moet je zeggen dat gaan we voorlopig niet doen. Nee. We gaan eerst nee. andere oplossingen zoeken. En ja. vooral het preferent partnerschap. Ja. Dat in die, in die ge, centrum gemeenteconstructie past ook beschreven wordt. Dat we daaraan gaan werken. En als het allemaal niet lukt. En het is allemaal kommer en kwel. Dan kan je altijd nog daarvoor beslissen. Dat wilden we graag in die intentieverklaring hebben. Maar er wordt 16e getekend, zeggen? Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat het dan een besluit is. Ja. Nou ja, dat zou je dan... Nou ja, het vervelende is gewoon dat wij als raad dus op die manier daar, mee. Geïnformeerd worden. Ja. En dat je dus dan eigenlijk, als je nu niks doet, dan krijgen we straks te horen. Maar jullie wisten ervan. Ja, maar... Dat was jullie toch niet gezegd dat het niet goed is. Dan is toch goed. Wij hebben als raad wel opdracht gegeven geloof ik, in juni, om het te gaan onderzoeken. Ja, te onderzoeken. Ja? Maar, ja. ja, maar dan, dan moet je toch terug rapporteren. En dan, dat, dan, ja. inderdaad, dan moet je daar goed op terugkomen ja. En, ja. en voordat je dan ja. de intentieverklaring en, ondertekent, en moet wij, je dat weer met de raad opnemen. Ja, en als ja. wij nu als raad zeggen van, nou, de kan wel iets uit dat afsprakenkader. er uh, kan wel. Dat en dat willen we eigenlijk te graag bij hebben. Nou, dan krijg je een diepe zucht natuurlijk. Van oh, we moeten ze weer veranderen. Misschien is die zijn ze onbetrouwbaar. Ja, ja, goed, ja kan uh, ja. je dat weer. Dan wel, uh, maar je ja, moet wel voor je eigen ja. hachje opkomen. Ja, want anders is het een leeg. Uh, hoe noemen we dat? Uitverkoop van de boel. Uh, ja, en dan is het heel misschien, misschien komt het gemeentehuis. Gaan we dan wel verhuren aan een zorgverzekeraar. Nou. En dan gaan we... Uh, dan nog geld voor, op. Dan. Gaan we, gaan we het, het, het, nieuwe, het nieuwe raadhuis, uh, dat wordt dan het museum of zo. Eh, zoiets. Ja, nou, nee, is best nee, wel maar een het. bestemming voor. Eh, eh, even terug gaan, uh, naar jullie verkiezingsprogramma. Hè. De, jullie willen dus ook echt... Uh, zeg concreet maar, aanwijzen. Concreet aanwijzen wat er is. En ook ja. een echt goed standpunt innemen ja. per, per onderwerp. Hè? En, ook een, en ook een oplossing. En ook een, ja. uh, een oplossing. Oplossing, oplossing, ja. want Daar ben ja. je voor ja. gekomen. Ik ja. hoorde ja. het iets ja. over de watertoren. Dat het op oh de een of andere manier gaat dat altijd aan mijn hart, omdat je vanaf ja. die watertoren ja. zit staan. Ja. Ja. Uh, maar dat is een heel lastig object, hè? Uh, ja, de, de, de, de watertoren is op zich, uh, hebben wij als gemeente dat zelf gedaan. Er is ja. geen onderhoud gepleegd, maar wel verhuren. Nou, op een bepaald moment uh, ja. loopt dat mis. En toen moesten we 1,1 miljoen euro betalen ja. om mm. die dingen op te knappen. Mm -hmm. En uh, er is een proces over geweest. Dat heeft de gemeente dik verloren. En toen... Uh, dan, dan kom je op een bepaald punt van die 1,1 miljoen die heb ik niet. Kan ik het ding niet verkopen. Ja. Dus onder mijn wethouderschap uh, had ik eigenlijk nog geld toe moeten geven. Maar ik heb hem dan voor 25.000 euro verkocht met een bestemmingsplan erbij. Mm -hmm. En uh, met ook uh, met een bepaalde uh, toren die de identiteit van Zandvoort moet ja. uitstralen. Ja. Dan heb je twee soorten identiteit. Wat bent u gewend? Nou dat is hoe die er nu bij staat of hoe die er nu uitziet. Maar de identiteit van Zandvoort kan ook zijn. Een vuurtoren. Dat is ja, identiteit, ja. ja. Dus die keuzes die, die lagen daar toen. Nou, en toen uh, heeft onder leiding van meneer Bierman, dat was mijn opvolger, die heeft onder druk van wie dan ook, heeft hij bestemmingsplan zo gemaakt, he, de footprint, heet dat, dat je daar eigenlijk niks meer op kan. En toen stortte de markt er wel ook een beetje in, he, behoorlijk. En, uh, een beetje, wij, kon, een wij, wij, wij, wij konden ook eigenlijk uh, de, dus de ingewikkeldheid van het gebeuren, maar dat geldt voor die hele middenboulevard niet meer in één keer doen. Omdat er, de, de, de, de, de, de overhoed, het goed investeerder van het pensioenfonds ABP, die, uh, die wilde ze niet meer, die is weggegaan. Dus dat geld was er ook niet meer bestemmingsplan op. nou en dan hebben we, kom je in een impasse terecht ja. dat is het nu ja. ja, maar dat uh, staat nu onderzoek goed te koop hè? plus grond, hè? om het maar even ja, helder ja. te zeggen dat ja. zijn de garages die daaronder zitten en ja. het pand, ja. Ja. Waar, wat daarnaast staat ja. door ja. koning is neergezet ja. ja. ja, dat is een mooie villa, maar ja. dat is een, in één concept wordt dat op het ogenblik te koop aangeboden ja maar, maar uh, het het die watertoren is... Uh, ja, ik ben geen bouwer en zeker geen deskundige. maar echt goed is hij niet meer. Maar wij hebben, de, nou, maar wij hebben toren, dat weet ik wel zeker. Ja. Als, we dus de, als we dus de toren precies hetzelfde willen houden, maar hij moet ook opgeknapt worden. Dan kunnen vijf appartementen in en een penthouse en beneden een restaurantje of zo. Of bovenin nog iets met uitkijk. En, maar het blijft er wel hetzelfde uitzien. Ja. Het kost uh, 8,1 miljoen euro. Ja. Nou, dat krijg je er nooit van zijn leven uit natuurlijk. Ja. Dus dat, dat was uh, een herbeste herbestemming uh, idee. Met ja. tekeningen en met alles erop en eraan. Dus wat, wat is er nu aan de hand? Wilt u hem zo houden gaat heel veel geld kosten. Maar dat kan je terugverdienen als je het water, dezelfde ontwikkelaar het Watertorenplein erbij neemt. En daar in de toekomst, dat hoeft niet gelijk, iets kan maken waardoor je iets kan verkopen of verhuren. Daarmee financier uh, je die uh, inkomsten? Ja, Dan krijg je een package en dan kun je er wat mee doen. Ja. Toen ja, dan hebben we dan. nog geprobeerd om er iets aan te pakken hè, aan die watertoren. Appartementjes ofzo. Nou, maar dat is, A, is er geen gezicht. Alleen bovenstukje blijft hetzelfde. En dat ja, ding dat... Draait een klein beetje, hij tordeert, dus ik kan er nooit echt op een degelijke manier iets aanplakken. Dat is oh, ook een het weegt. Ja, ja. ja. Wij hebben toevallig een van de weinige, of misschien wel de enige, watertoren in Nederland waar je zo goed als niks mee kan. Nou, ja, dat is gewoon pech. Iedereen roept natuurlijk... Ja, het hoort bij de skyline van Zandvoort. Ja. En ja, dat zeker, is ook zo. Ja. Absoluut. Ja. Maar als ik dat zo hoor, dan uh, zal het een hele opgave zijn... om daar wat mee te kunnen, financieel. Ja, dus, dus daarom denk ik, uh, denken wij dat we een prijsvraag moeten maken... en dan goed duidelijk uitleggen... de voors en tegens en de mogelijkheden en de onmogelijkheden. En dat, dat we dan als gemeenschap kiezen van... Dat, dat wil we willen we graag zien. Ja. Ja. En de mensen zeggen, het is natuurlijk een herkenningspunt. Ja, maar wat zeker. in de ruimtelijke zin is, is het natuurlijk ook zo. Dat die toren die is toen gebouwd. En de rest van het dorp, kon je dat ding mooi zien. Maar links, zo zoetjes aan, is het hele dorp een beetje omhoog gegaan. Ja, ja, dus je dat krijgt is het is steeds minder. Maar... Je ja. ja. krijgt ja, hem steeds ja, ja. minder. Steeds minder mensen ja. kunnen hem zien. Zo meteen ja. kan je hem alleen, alleen maar zien. Als, als je, je op het dak staat. Als je op zee ja. zit. Ja, ja, ja, ja. Dus hij mag best wel iets hoger ook. Ja, maar ja, ja. goed dat Toekomst. Je zou daar iets yes. mee. Inderdaad, het is een, het is een, een prijsvraag heen. wel een goed idee ja, een om daar in ieder geval iets mee te kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Even terug naar de politiek. Ja. Um, ja, dit, de, is de ook politiek. dit is ook politiek. Ja, het is ook politiek, <laughs> maar even niet beperken tot de watertoren. Uh, jullie gaan dus in jullie vergadering een aantal issues benoemen ja. die jullie, waar jullie voor willen gaan in de, de verkiezingen. Ja. He, dit, dit is een heel duidelijk standpunt. Ja. We hadden het heel even over de krocht en het museum. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er een partij is die zegt van, dat moet afgebroken worden. Of dat doen we niet meer omdat het te veel geld kost. Want jullie ja, zijn wat altijd ja, denk ik het wel. Nou ja, Maar we hebben, we hebben een ja. ander probleem. Dat is een financieel probleem. Ja. Ja, ja. Dus uh, wij moeten 6 miljoen rente per jaar betalen. En de gemeentefondsuitkering is 15 miljoen. Ja, als je alleen maar rente moet betalen, dus de, de, het college denkt, oei, oei, dat is uit de hand gelopen, er zijn ook een aantal onzekerheden, uh, laten we nu aflossen, want dan hoeven we minder rente te betalen. Mm -hmm. Dus ik denk, als we dat museum nou verkopen... of ik heb de lasten niet meer, of verhuren, of wat dan ook... dan kunnen we aflossen, hoeveel minder rente betalen... kan ik geld besteden aan uh, andere noodzakelijke zaken. Dus dat is de overweging geweest. Ja, en plus natuurlijk altijd... dat je dan de krocht ook niet hoeft te knappen. Dus die 1,4 miljoen hou je dan weer in je zak. Ja. Ja, er is natuurlijk pas een besluit over genomen. En ik heb het toen in de vergadering ook al gezegd... het is eigenlijk gewoon voor uitschuiven. Ja. Ik ben er wel in meegegaan, omdat ik zoiets had van... ja, hè, beter vooruitschuiven. ...dan nu de beslissing nemen dat ja, we dat absoluut. gaan verkopen. Ja, ja, ja, ja. Maar het is gewoon vooruitschuiven geweest. Ja, het is natuurlijk uh, het opheffen van die gebouwen... ...of in ja, ieder ja, geval ja. de maatschappelijke functie... ...en de publieke functie van die gebouwen... ...als dat afvalt, dat is natuurlijk een stukje verarming. Nou, het is een, niet een stukje. Ik denk dat het een grote verarming is. Als je kijkt naar het, uh, het museum... ...is het enige in Zandvoort wat we ja. hebben... ...waarbij we ons als Zandvoort zelf ja. presenteren ja. naar de buitenwereld. Ja. Ja. En de, de krocht is natuurlijk... ...ja, wordt zo ontzettend veel gebruikt. Ja, ja. ja. ja. en nu het leuke is... Dat... Provincie. Die provincie heeft een heel onderzoek laten doen, een goede club. En uh, daar komt uit dat uh, wij mankeren aan uh, uitstraling van de identiteit van een badplaats of van een kustplaats. Ja. Nou, wat is nou mooier om van dat museum... het centrum te maken van Zandvoortse identiteit? Uh, waar je vanuit zee- en, en duinproducten kan verkopen... waar je uh, je, je, je zeeschilderijen laat zien... waar ook bijvoorbeeld cultuur-historie, en dat circuit ook... Nou doe je zes weken, zet je oude Formule 1-auto's neer... en na zeven weken doe je de, de Wurf... en samen met de genootschap oud Zandvoort en de Babbelwagen erin... Dat zit er dynamiek in, de mensen zijn... Er mee bezig. En als je dan één keer in het jaar, in dat gebouw van de Boomschuitenclub al je werk kan laten zien, en er reclame voor maakt in de social media, dan moet, moet gewoon lukken. Nou, dat is eigenlijk het idee uh, uh, wat erachter zit. Omdat ook in dat rapport wordt aangegeven dat wij te weinig doen aan de identiteit. Dat we niet precies weten wat we zijn. En eigenlijk ook niet precies weten wat we willen. Ja, het enige ja, dat, dat, het komt, het dat zie je dus terug in de politiek. Dat komt er nu Ja, ja. getwijfel. Ja. Ja, het, het is natuurlijk het, uh, het afwegen en het maken van compromis iedere keer. Hè. Anders je zit je met een financieel plaatje ook. En dan moet er altijd iemand zijn die het ja. betaalt. Ja, absoluut. Dat is voor het zijn van badplaats. Want alles wat erbij hoort. Uh, uh, uh, blijf je altijd op twee gedachten in. We zijn een soort forense plaats en het moet lekker rustig zijn. En de andere helft die zegt, die zegt oh, dit is een badplaats. Er bad ja, He, het gebeurt niks of zo. We zeggen ook in heel veel beleidsartikelen... Ja. ...zeggen we gewoon van... ...het moet bruisend zijn hier. Ja. Ja. Uh, de boulevard moet oude grandeur terugkrijgen. Ja. Uh, we moeten dit en we moeten dat... En het ligt vol met papieren en het ligt vol met documenten. En iedereen vindt het prachtig. En dan gaat het in de la- en dan gaan we een half jaar ruzie maken over de brandweerauto. Kijk, het schiet gewoon. De ladderwagen. <laughs> het schiet gewoon, mevrouw, het schiet gewoon niet echt op. Op een bepaald moment moet je al die documenten, die zijn heel goed, maar dan moet je ook gaan uitvoeren ja. En daar ontbreekt het dan. En het is dus niet alleen in Zandvoort door half Nederland. Die hebben uh, giga gebouwen met top documenten. En dan moeten ze het uitvoeren. En dan gebeurt er niks. Ja. En dan komen we dus weer terug op dat goed bestuur. Op dat goed bestuur, ja, inderdaad. En ja, dat, hier. dat, dat gaat echt van algemeen bestuur door. tot dagelijks ja. bestuur. Ja. Ja. Het is gewoon... De, de ja. moet er moet een keer sluiten genomen worden. En weet u, weet u, u, weet u wat u ja. ons ook heel erg verbaasd? Nou. 30, 40 jaar geleden hebben wij gezegd, hebben wij gezegd in Zandvoort... we hebben de publieke werk- en ruimteordening... zit in het gebouw op het Raadhuisplein waar nu het kruidvat zit... Burgerzaken zitten in de schoolstraat. Ja. Laten we nou alles in één gebouw doen. Dat is efficiënter. Dat is beter. En ja. dit en dat. Ja. Nou, hebben we allemaal hebben gedaan. We ja. gedaan. En ja. nou gaan we het bestuur en de uitvoering gaan ja. we uit elkaar ja. halen. Dan blijft het bestuur hier en de rest gaat naar Haarland. Ja. Nou gaat het weer andersom. Ja. Kan, je kan daar toch geen touw meer aan vastknopen? Ja. Ja. Nee, de de logica ja. ontbreekt al enigszins. Ja. Ja. Enigszins, ja. Enigszins. Ja. Zacht uitgedrukt. Omwille van de tijd. Ik heb uh, nog één ja? idee. Ja? Ja? Ja. Eén idee dus helemaal geen idee. Dat moet we gewoon doen. Vertel. Het irriteert me ook. Hè? 14 jaar staat er al overal in allerlei verkiezingsprogramma's starterswoningen. Nou, ik heb er nog geen gezien. Hoe komt dat nou? Omdat we dat leuk opschrijven en dan doen we niks, maar we bouwen wel voor miljoenen nieuwe scholen. Hoe moet ik nou in de toekomst die scholen vullen als ik geen huisjes heb ...waar je een gezin kan stichten. Nou, ja. nou we zeggen de Partij van de Arbeid... Hè, ...landelijk zeggen dat, de grondpolitiek... Hè, ...een nota overgeschreven is Misschien niet sexy en het is misschien niet in, maar we moeten eigenlijk weer naar de erfpacht terug. En als ik nou het terrein uh, van het AWZI neem en ik neem de, de 50.000 vierkante meter die we over hebben op een begraafplaats en wij geven dat als gemeente uit in erfpacht, heb je een goedkoper huis, heb je een gezin en dan Kun je kan je scholen weer ja. vullen. Nou, en dat heb ik een keer klinkt, opgeschreven. Uh, klinkt klinkt helemaal nee Astrid heeft het een keer gezegd, ik ja. heb het een keer gezegd. Nou, zit die rest van die raad die zit je gewoon glazig aan te kaarten. Terwijl ik nog met de Partij van de Arbeid dingen aan kom zuilen. Ja, zo krijg je dus nooit starters nee, nee. Goed. Nee, nou, dat is Goed. Uh, er is één ding wat ik dan heel even ja. kwijt wil. Er wordt ons steeds verweten dat wij voor een parkeerbeleid zijn met betaalde toestandjes. Dat dus ze overal parkeermeters willen neergooien. Dat wil ik toch even rechtzetten. Dat is absoluut niet waar. Kijk, wij zijn. In die zin alleen maar tegen te parkeren. Dus daar wij het op wil lossen, zeggen wij, dan moet je dat met een parkeermeter doen. Maar zeker niet met een vergunning. Nee, nee. Dus dat alleen diegene daar mag staan. En we zijn, wij zeggen het wel, keihard. Wij zijn een badplaats. Ja. Ja. Okay, maar dat is helder. En in een badplaats moet je niet uh, parkeerplekken willen reserveren. Ja, maar het is heel, heel prettig als je een helder standpunt ergens inneemt. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn. En ja. dat is, ja. De politiek vind en ik als altijd. En als het dan de al, al moet. Hè? Ik bedoel, als, als de mensen geen parkeerproblemen hebben, ja. dan hoeft er ook ja. geen te komen. Nou, natuurlijk nee. ja, maar dat is waar. Ja. Jullie gaan komende week het verkiezingsprogramma vormgeven, zeg maar. zij Ja. ja? ja. We gaan maandag met uh, gaan we met, met de input die we krijgen wij, gaan, gaan we. Ik zou eerlijk zeggen, eerlijk ja. zeggen, heel eerlijk, eerlijk, eerlijk, dat verkiezingsprogramma wat wij hadden vier jaar geleden, ja. eigenlijk is dat nog voor het grootste gedeelte staat, staat het nog goed. Want er is eigenlijk niet al te veel veranderd. We hebben een soort van groot gebouw gekregen op het louis Carré. Ja. En we hebben ja. een muziektent op het Raadhuisplein. Ja. En dat was het wel een beetje. En dan moet ik erbij zeggen dat een aantal vrijwilligers en ambtenaren... hard geschilderd hebben op de middenboulevard om dat blauw te krijgen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk wel een goed draaiend VVV. Wat slagroom is met kersen. Ja. Mm -hmm. Maar we hebben geen cake en slagroom... Dat is Zonder cake is ook niet... Uh, het nee. ook niet op, nee. valt uit elkaar. Nee. Dus ja. Wij gaan voor de cake. Er blijft de slagroom gaan. het jaar rond staan. Uh, Astrid, wanneer gaan jullie uh, het verkiezingsprogramma een definitieve klap opgeven? Wanneer is dat? Hebben we nog niet bepaald. We nog hebben bepaald. nog geen datum uh, Daar gezet daarvoor. Kijk, het is, het is gewoon duidelijk. We moeten voor januari. moet alles Tot rond zijn. Want ja, dan moet je je lijst ingeleverd. Half januari. Het gaat dus wel om dat we maandagavond ideeën aan... Kijk, je ja. kan wel een verkiezingsprogramma ja. doen. Maar ik wil, wij we willen willen we weten mensen. wat ja, nou, dus. We ja. willen We willen inspraken. Dan willen die mensen heel wat anders. Dus hierbij nogmaals de oproep. Als je input okay. wil geven voor een plaatselijke partij. Ja. Kom dan ja, dat is goed. naar de Krocht. Nou, dat uh, was, niet naar de Krocht, maar naar het Rode Kruisgebouw. Ja, we hebben die windmolens nog niet De Krocht ja, zit in het hoofd. De windmolens Krocht wijven. gaat zo ja. aan het hart dat ja. ik het er steeds over heb. Ja, ja dat, dat snap ik wel. Ja, dat begrijp ik heel goed. Uh, gemeentebelangen deel 1. Jullie komen, jullie komen ongetwijfeld nog een keer terug. Astrid van der Michiel Dammers, bedankt ja. uh, voor jullie ja. uh, input. En we gaan nadenken en we gaan even luisteren naar wat muziek. Dat wordt een verrassing, want dat gaat In Goedemorgen Zandvoort als we het over politiek hebben. En met Zandvoorters erin. Ja, dan loopt dat allemaal die loopt uit. altijd uit. En vandaar dat we nu <laughs> verder gaan naar het volgende onderwerp. De sponsorloop van de reddingsbrigade, Reddingsbrigade. Ja. Serious Rescue genoemd. Jawel. Mooie kreet. Tegenover ja. ons zitten Stefan Kolijn en Tel Buis. Uh, ja jongens. Welkom natuurlijk. Vertel eens iets meer over, over de sponsorloop. Wat, wat is de intentie? Uh, de sponsorloop uh, is voor Serious Rescue. Dat is dit jaar voor... Uh, Kinderen die uh, lijden aan diarree in Afrika. Oh ja, Dat is ja. een groot uh, ja, probleem. Erg, ja, ja. Uh, 3FM organiseert uh, Serious Rescue of Serious Request. Ja, ja. En uh, reddingsbrigade, uh, de reddingsbrigade Nederland organiseren als uh, los evenementen na Serious Rescue. En we gaan met een hele grote kolone met boten. ...gaan wij uh, een afstand afleggen. Oh. En uh, daarin tegen uh, verzamelen wij met alle renningsbegades geld voor, voor de kinderen in Afrika. En uh, dat doen de brigades door allemaal zelf nog losse acties erbij te doen. Zo hebben wij een sponsorloop, uh, collecteren we uh, aankomende weken in het dorp. En zoals vandaag een sponsorloop en we hopen dat het uh, een groot succes wordt. Leuk idee. En die die, die, ja, loop, die vindt plaats op het strand? Ja. Die, lopen, die start om 12 uur op het strand. De 5 en de 10 kilometer. En uh, het is een rec recreatieloop. Dus uh, iedereen kan lekker meedoen. En ja, we hopen ja, dat het... Het strand is mooi vlak geworden. Ja, ja, ja, ja, het, ja het is mooi vlak. vlak ja. We kunnen zo eroverheen stormen. En de wind is gelukkig niet heel hard. Dus nee. uh, we kunnen lekker, uh, ja. ja. lekker lopen. En het inschrijfgeld gaat dan uh, richting ja, de ja, al het inschrijfgeld ja. uh, gaat uh, met ons mee naar uh, Serious uh, Rescue naar het Glazenhuis, varen we ja. van drie dagen. We gaan met in totaal 40 reddingsboten. Uh, uit, het hele, uit alle kusten? Kust, uh, nou, uh, uit het hele land. Uit het het hele land. land. Dus ja. Binnenwater, maar ook uh, de kustplicht. Ja. Varen we dus in drie dagen zo'n 100 115 kilometer. Zo. We beginnen in Lemmer. We doen een aantal dorpjes in Friesland aan. We gaan drachten, grauw, gaan we ja. langs. Ja. Uh, en uiteindelijk zullen we in Leeuwarden aanmeren en met uh, 300 man een cheque overhandig met zijn oh, leuk. Ja. dat is wel een uh, hele mooie actie bijzonder ik ben nu al twee keer mee geweest en het is een, een enorm goede sfeer en uh, je leert er ook heel veel Zeker als je als jeugdlid mee gaat, je ja. leert samenwerken met andere brigades, ja. communiceren. Gewoon hoe, het, hoe het zou zijn met een grote oefening of grote ramp, dat is eigenlijk hetzelfde. Want je vaart in grote kolonnes met groepen. En, en het is gewoon een grote oefening eigenlijk. Ja, het is een hele goede oefening ook, inderdaad. Ja. Ja. In het begin is het, is het heel leuk, maar het wordt, omdat het drie dagen is, wordt het steeds zwaarder. Want je slaapt in een grote zaal met veel mensen op bedjes. en uh, Je slaapt niet altijd goed, dus het wordt, langzamerhand wordt het steeds zwaarder. Dus het is ook gewoon een leuk Leuke uitdaging daarom. Ja, ja. Prachtig jongens, dat is echt wel een hele mooie initiatief. En kunnen maar mensen dan... zich nog eigenlijk daar uh, naartoe nu op dit moment? Ja, u, nog Iedereen kan zich op dit moment nog aanmelden. Om ja. 12 uur is de start. Ja. De, nou, het inschrijfgeld is... Waar de, is de start? Uh, op uh, de Reddingspost Noord. Reningspost Noord. Speed okay. out. Ja. Okay. Dat is tegenover het uh, NH Hotel. Ja. Het strand. Ja. Yes. En dan uh, kan je je inschrijven voor de 5 tot 10 kilometer. En dat ah, het is, kost, wat kost dat? Het kost uh, een beetje nat, maar voor ja, de hard uh, is iedereen uh, gewoon naar buiten, ja toch? dat ja. ja, is een mooie, prima. En dan uh, de, wanneer is de officiële overhandiging eigenlijk bij Serious Request? Dat is 23 december. 23 december. Ja, we beginnen eigenlijk gaan met alle inspecties 20 december die kant op. En vanaf 21 en 22 en 23 uh, varen we dan. En dan zullen we 23 december uh, aanmeren. En daar dan de overhandiging ja. Nou, dat moet toch best wel wat geld opleveren dan, denk ik. Dat hopen we wel. Nou, ja. dat is zeker... Vorig hè, jaar was sterk. het totaalbedrag en mijn hoofd 23.500 euro. Ja, zo. Ja. Mooi bedrag, hè? Heel zo. mooi, zo. Een mooi bedrag. ja. Mooi, ja. En we hopen daar dit jaar overheen te ja. gaan. Ja. Nou, je hebt het over slaapgelegenheden en zo. Uh, het kost natuurlijk ook geld. Hoe ja. Ja. wordt dat allemaal gesponsord? Het uh? uh. wordt allemaal uh, gesponsord door de gemeente, de gemeente in vriesland Die sponsoren slaaplocaties. Uh, is het mooi. wordt eten ja. wordt er gesponsord... Um, Eigenlijk alle middelen die we nodig hebben, worden grotendeels gesponsord. Dat ja, is top hoor. Ja. Hey, met voor boot, wat verboden gaan jullie nou precies? Met de reddingsboten of met de. Uh, met, uh... We gaan met uh, de rampenvloot, uh, dus al die, die, uh, die, die oude rampenboten, daarmee okay. gaan we de tocht aflaten. Dan dus die uh, ook worden ingezet bij rampen? Oh, die, oh, die boten? Ja, oké. Okay. En we hebben per. Uh, de tocht wordt opgedeeld in reddingsgroepen. En per ja? reddingsgroep is er dan een snelle boot bij eventueel voor calamiteiten. Oh, okay. uh, ja, twee jaar ja. terug weet ik dat het overdag min 16 graden was, dus dan heb je toch wel wat problemen met kou en koeling en motorproblemen. Het is wel fijn als je een snelle reddingsboot hebt. Helemaal goed, jongens. Het enige wat ik kan zeggen, heel veel succes. over 12 uur, dus over 17 minuten, gaan jullie verstart ga ik lekker rennen. Ja, wat ga je dan op, 5 of 10? Ik ga voor de 10. 10 kilometer vind ik een mooie. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. Ja. En ook succes met jullie actie. We zien ongetwijfeld op de tv op een gegeven moment de aanbieding van de check. Dat kan niet mis. Nee. Ja, dat ja. is niet te ja. missen. Dat gaan wij zien. Ja. En uh, waarschijnlijk uh, wordt er iedere dag uh, een uh, filmpje ja. uh, van uh, wat er is gebeurd uh, die dag. Wordt uh, gepost op de Facebook van de Zandvoorts Renningsbrigade. Oh. Okay. Dus en dan, dan kun je dan het dan ook volgen. volgen en zo. Ja, ja. en blijf ja. volgen op, uh, op de Twitter van de Renningsbrigade. Dus Mooi. Social media kanalen. Okay. Nou, dan gaan wij uh, naar de muziek Dankjewel. dank u wel Dankjewel. Dankjewel. dank je naar het hoofd we gaan uh, succes. hartelijk dank succes. kijk naar de zon voor deze vanmiddag succes ja, ja. The night is cold dan Nina Simone met een mooi sol nummer. nummer. Ja. Tegenover ons, Anouk van Straat. Ja, hi. Goedemorgen Nog Anouk. net goedemorgen. <laughs> ja, we gaan het hebben over een uh, heel serieus onderwerp, over borstkanker. Ja. Ja, en dat, uh, ja, daar gaat het een en ander voor gebeuren. Je gaat iets organiseren. Mm -hmm. Vertel eens, wat, wat is de Klopt. bedoeling? Uh, nee, op 17 december uh, organiseer ik een, uh, een benefietavond in het uh, Circus Zandvoort... Uh, tijdens die ja. avond uh, zal de documentaire tijdbom uh, te zien zijn... Dat is een documentaire over uh, Sanne van 26 die uh, preventief uh, haar borsten laat verwijderen. Omdat zij uh, te horen heeft gekregen dat zij het uh, uh, BRCA1 uh, gen met zich meedraagt. En dat gen heeft een, uh, nou ja, als je dat hebt dan is de kans uh, zeer, zeer groot uh, dat je borstkanker of eierstokkanker gaat ontwikkelen. Ja, ja. ja dus uh, na lang overwegen heeft zij die keuze gemaakt en dat hele proces is uh, gefilmd. En daar is een, uh, nou ja, hele ontroerende, maar hele mooie indrukwekkende documentaire uitgekomen. Het is een enorm proces, hè, dat een vrouw dat doet op die leeftijd. Ja, ja. zo jong hè. Ja. Zeker. Ik ja. vind dat wel heel bijzonder hoor. Zo. Mm -hmm. Natuurlijk, er uh, is een filmactrice die heeft dat laatst ook gedaan. Naam ja, nou en Jolie. Ja. ja, het is inderdaad ja. nu wel wat actueler momenteel. Ja. Ja. Daardoor werd het wat meer, kwam het ook meer in de belangstelling, maar mm -hmm. ja, als je kijkt naar uh, het schoonheidsidealen van vrouwen, ja. de ideeën, uh, dan is zo'n besluit wel heel erg heftig. Ja, het is toch heel vrouwelijk ja. eigenlijk, hè? Ja. Borsten. En ja. en ja. ja. nou ja, dat vertelt San ook wel heel mooi in de documentaire dat. Het inderdaad eigenlijk een hele moeilijke beslissing, is. maar dan ook wel weer aan de andere kant helemaal niet. Want als je weet dat, nou ja, dat die twee borsten je heel erg ziek kunnen maken. Ja. Als je het gezien hebt bij je moeder, bij je oma, ja, ja. ja wat is dan belangrijker? Ja. En daar ja. kan zij heel sterk die keuze in maken. Ja. Dat het goed, gezond hoor. blijven veel belangrijker is dan hè, die twee ja. borsten, zeg maar. Ja. Ja, en Sanne, is Sanne een Zandvoortse of is nee, het een. Nee, nee. Sanne die is, komt niet uit Zandvoort. Ik, heb, uh, nee, ik ben eigenlijk uh, in aanraking gekomen met de documentaire Tijdbommen door een programma op BNN, ja. enkele weken geleden. Uh, toen was Sanne daar om te praten en vertelde ook uh, over Audrey, de documentaire maakster die, uh, die haar heeft gevolgd al die tijd. Ja, dat liet me eigenlijk niet los en ik dacht van ja, dit is eigenlijk zoiets moois uh, en dit moeten gewoon veel meer mensen zien. Ja, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken en bleek dat het eigenlijk in uh, Utrecht een omgeving uh, in de filmhuizen was, waar zij vandaan komt. Mm -hmm. Ja, dat vond ik eigenlijk zo zonde. Van, ja, dat er zoveel tijd en energie in is gestoken. en dan blijft het zo beperkt in Nederland. Ja. Ja. Dus ja, dat ik op een gegeven moment. van nou ja, ik uh, trek de stoute schoen aan. en ik loop de bioscoop in. om te kijken of we een samenwerking kunnen vinden hierin. En, uh, en, en ja, dat is gelukt. Hoe komt het zo dat jij dit bent gaan doen? Ben je in het dagelijks leven betrokken bij. Uh, bij ben je zorg of ja. iets dergelijks? Nee, ja, gelukkig uh, heb ik zelf qua dit onderwerp uh, nee. er niks mee te maken. Uh, en ook niet in mijn naaste omgeving. Ik ben zelf wel verpleegkundige, dus nou, op zich uh, in mijn werk ja, ja. Ja, zit ik wel mm -hmm. natuurlijk in de zorg. Um, ja, het is natuurlijk wel een onderwerp wat mij uh, wat inderdaad heel actueel is en wat ja. mij gewoon heel erg uh, naar het hart gaat. Aan het hart gaat natuurlijk. Uh, ja, en toen ik dit zag, ja, dan ben ik gewoon eigenlijk een persoon die dan denkt van: goh, ja, als ik hier een beetje energie en werk in steek. En het wordt een hele mooie avond waar, uh, waarin veel mensen dit kunnen zien. En waarin we ook nog geld inzamelen voor een goed doel. En dat, dat gebeurt uiteraard ook die ja. avond. Ja. Ja, dan haal ik daar genoeg voldoening uit uh, om te zorgen dat dat voor de andere mensen ook een uh, goede is avond is. Ja. Dus ja, vandaar eigenlijk. Ja, als we kom je ja. natuurlijk regelmatig in met mensen met allerlei soorten gaan. Ja, met allerlei soorten, en dan, ja. Uh, weet je wat voor drama's dit veroorzaakt. Ja, en toen ik ook de trailer zag van de documentaire, kon zij dat eigenlijk zo mooi verwoorden. Ik dacht van, nou, dit is inderdaad wel een hele goede manier om uh, over dit onderwerp, om dit meer bespreekbaar te maken. Ja. En zeker nu in deze tijd. Ja, je hoort er zo ontzettend veel over, hè? ja. Helaas. Ja. helaas. Ja. Maar ja, ze zijn wel beter. Het is ook een met... zicht die ja. te maken heeft met onze welvaartmaatschappij, met ja, we ja, welzijn, ja. met voeding, met, met wijze van leven. Helaas wel. Gelukkig zijn ze wel uh, steeds verder, ja, verder uh, ontwikkelen. Kunnen, we kunnen steeds meer uh, kunnen ja. al uh, ja. Ja. doen, Het is de Vereniging Boskankervereniging ja. Nederland ja. doet mee de partners Pink Ribbon. Ja, en het KWF ook. De KWF, die, okay. die, die zijn ja, dus ja, alle drie hun medewerking ook de, bij de avond uh, hm? geven zijn die. Ja, en inderdaad, borstkankervereniging Nederland, uh, dat is uh, de vereniging waar um, Sanne en het documentaire maakten van Tijpom uh, achter staan. Dus die uh, steunen wij hier deze avond dan ook. Uh, het grootste deel van de opbrengst vanuit de kaartverkoop gaat daar naartoe. En op de avond zelf uh, ben ik bezig om een loterij te organiseren. En de opbrengst daarvan gaat uiteraard ook uh, volledig naar uh, het goede doel toe. Okay. Ja. Nou, mooi. Dus ik moet nog langs alle Zandvoortse ondernemers oh om uh, prijzen te gaan instaan. Ik heb er al een aantal, dus okay. ondernemers let op, ik, ik kom nog langs. Je komt langs. <laughs> nou, maar het is ja. voor een heel goed doel, dus Daarom. ik denk dat ze daar heus... Ja. Ja. Uh, wel... Maar doe je het helemaal alleen, uh, de organisatie? Buiten de vereniging van, uh... Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja en natuurlijk in, uh, in contact hou ik steeds met Audrey en uh, met Sanne van Goh, ik ben hiermee bezig. En, uh, let op de krant, ik kom erin en uh, voor jullie, dus ja. ja. ja. Uh, nou, dat is prima heel natuurlijk, daaraan even een <coughs> medium om uh, ja. vooral veel ja, kenbaar absoluut. te maken. ja. Ja. We kunnen dat uh, zeker volgende week nog een keer in het, uh, in het nieuws meenemen. Ja, nou Omdat heel fijn. Is dinsdag 17 december. Ja, om half acht. Ja, en de kaartverkoop uh, is, uh, is gestart al. De kaartjes zijn uh, 7,50 euro. En die zijn op te halen bij, uh, bij het circus. Dat je gewoon Sixth bij de balie ophaalt of ja. via internet, via de website. Dan kan je gelijk online reserveren en betalen. Oh, je kan ook gelijk online. Ja, ja ze hebben uh, met Ideal werken. Ze, dus <laughs> dat is een mooie dat is heel samenwerking mooi, met het uh, circus. Ja, ja, ja die uh, zijn heel bereid. Uh, en, uh, nou, fijn. Nou, Posters hangen nu ook daar, dus daar kan ook nog wat informatie uh, teruggezien worden. Okay. Ja, en op de website van www.tijd. Daar ja. staat de officiële website van de gehele documentaire. Daar is natuurlijk alle informatie op. En uh, op Facebook uh, tijdbommen in Zandvoort aan Zee. Daar uh, komt de Zandvoortse kant uh, een beetje Allemaal naar voren. social media uit. zijn bijna alles. Als, alles, alles de, uh, ja, kaart, ja, ja, Ja, inderdaad. Nou, nou prima. Zuid zo vast. moet het ook. Dat is ja, ja, de beste ja. methode. Dus ja. Hoe je mensen je bereikt, te beter het is. Ja. Ja. Klopt. Nou, prima. Ja, Dat, ik uh, hoop op een hele goede een hele avond. Uh, mooi, ja. Met een volle zaal. Met mensen die... die... Uh, Excuse. ja, die hier uh, de informatie tot zich kunnen nemen en die er, ja, het heel ontroerend vinden om dit te zien ook wat van kunnen leren en ook, niet, ja, ook wel heel belangrijk om te zeggen dat uh, Sanne en Audrey zijn ook beide aanwezig op de avond en na afloop van het zien van de documentaire uh, wil ze in de foyer napraten met mensen die dat willen en eigenlijk vragen beantwoorden over dit onderwerp dus ja, om het al denk ik op deze manier wel een gehele avond te kunnen neerzetten ja, voor mensen die daar behoefte aan hebben om, uh, ja, om dit uh, te zien het klinkt wel helemaal ja, heel mooi, ja. Ja, echt wel ja, zon, ja. ja, ja nog later mensen die uh, interesse hebben om de trailer te zien, kan gewoon via YouTube en dan trailer tijdbommen en dan uh, kan je een korte trailer van uh, een minuut zien okay. waarin een klein beetje het beeld al wordt neergezet over uh, waar het over gaat. Ja. Okay. Nou mooi. Dus dat was mijn uh, informatie een beetje. Het is een uh, spannende tijd voor je. Het is toch een hele, hele klus om dat allemaal goed ja. van de grond af te krijgen. Ja zeker. Maar nou ja, wat ik net ook al zeg. Uh, als dan uiteindelijk een hele geslaagde avond wordt. Een, uh, een hele mooie avond. Ja daar, daar doe ik het dan voor. Ja. Ja. Dan uh, ben ik heel tevreden. Nou ik ja. hoop dat jij op uh, 17 december s'avonds met een heel tevreden gevoel gaat slapen. <laughs> ik hoop het ook ja. ja. Dat ja. lijkt me heel mooi. Ja. Heel veel succes. Dank Dinsdag 17 december half acht. Kaarten via het Circus en via de website van het Circus. Dus mm -hmm. nou dat moet lukken. Denk ik ja, ook. Toch? Ja. Ja. Goed. Hartstikke heel bestemd. bedankt. Oké. Okay. Ja, bedankt voor het gesprek. Ja. Fijne zaterdag nog. We gaan het laatste stukje op speciaal voor jou verzoek. Uh, uh, do you have a little time van Daedelus <tied> Draai. Stop Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. De herhaling van dit programma kunt u luisteren op www.cfmzandvoort.nl. De datum invullen en de tijd, en één uur later invullen. En dan heeft u het op het internet ter beschikking. En de herhaling is sowieso op donderdag tussen 8 en 10. We gaan bedanken. Mark van Dalen en Thomas de Jong voor de techniek. We gaan. Gerry Rutte en Yvonne Roosendaal bedanken voor de redactie van dit programma. En donderdag de Grebben natuurlijk voor de koffie. Mijn naam is Rob Petersen. Gerry, we hebben nog een agenda tot besluit. Ik heb nog een paar, paar uh, items. Uh, morgen is er een rommelmarkt in Theater de Krocht van 10 tot 4. Uh, 12 december is er een informatiemiddag van de seniorenvereniging Zandvoort. over het servicepaspoort. Ook in Theater de Krocht aan van half drie... 13 december is er van Kessel Live de reunie in Café Neuf. Aanvang 2100 uur. En op 13 en 14 december de jubileumvoorstelling Oliver Twist van de toneelvereniging Hildering. In Theater de Krocht alweer. Aanvang 8 uur en die is ook op 20 en 21 december ook in Theater de Krocht. Ze hebben vier uitvoeringen. Dat bedoel ik maar en daarom moet de Krocht blijven. De Krocht moet blijven. We zijn het helemaal eens. Ja. Uh,